7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Duitsland is een akkoord bereikt over de aanleg van het Duitse deel van de Betuwe lijn tussen Emmerich en Oberhausen. Morgen zetten de premier van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen en de Duitse minister van Verkeer hun handtekening. De spoorlijn van 73 kilometer kost 1,5 miljard euro. De Betuwe lijn wordt vooral gebruikt om auto's, steenkool en landbouwproducten te vervoeren tussen de haven van Rotterdam en het Roergebied. De sultan van Oman heeft gratie verleend aan demonstranten die in 2011 werden opgepakt. Hij probeert daarmee de sociale onrust in zijn land de kop in te drukken. Begin 2011 waren er in Oman, net als in andere Arabische landen, grote protesten. Die waren niet gericht tegen de sultan en zijn regering, maar tegen de werkloosheid en de corruptie. Ook nu is het onrustig in Omaan opnieuw vanwege de werkloosheid. Hoeveel betogers van twee jaar geleden gratie krijgen is niet duidelijk. Volgens een krant uit Dubai gaat het om alle veertien demonstranten die nog vastzaten. Ze zaten gevangenisstraffen tot vijf jaar uit. Tankwagens brengen vanaf vandaag extra drinkwater naar Tessel. Een van de onderzeese waterleidingen is kapot, waardoor de watervoorraad op het eiland flink is afgenomen. Nu met het warme weer en de vele toeristen op Tessel dreigt er een tekort te ontstaan. Waterleidingbedrijf PWN stuurt daarom 20 tankwagens per dag naar het eiland... om de voorraad aan te vullen, zo'n 600.000 liter per dag. Dat gaat door zolang het warme weer aanhoudt. PWN denkt dat de kapotte leiding naar Texel in het najaar wordt hersteld. Er ligt nog een tweede waterleiding naar het eiland en die doet het wel.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 Onze gast is de koningin van Curaçao, die beroemd is geworden met haar fonkelende mix van jazz en Caribische klanken. En ze zingt nu de sterren van de hemel op de parade in de voorstelling Geen Liefde zonder vrijheid. Als het mooie slavenmeisje Moza Nena, dat verliefd wordt op de slaaf Butchie Phil. Terwijl de plantagebaas uiteraard vindt dat Mosa van hem is. Hier is Isalina Callister. Uw presentator is Frank van der Linden. Ik weet natuurlijk niet of er een oorzakelijk uh, verband is, Isaline. Maar toen wij elkaar twee weken terug voor het eerst ontmoeten... toen biggelde de tranen over jou hangen. Ja. Ja. Hoe kwam dat? Uh, dat kwam denk ik voornamelijk omdat ik uh, geen echte actrice ben. Uh -huh. En eigenlijk die voorstellingen voorstelling alleen kan doen als ik echt mozanina word. En soms uh, zit ik er zo diep in... Dat in dat slavenmeisje? Het, ja, dat het uh, me allemaal heel erg raakt. Uh, uh, vooral tegen het einde, de muziek, de violen... en uh, alles wat er dan is gebeurd, dat ik dat eens niet meer, niet meer hou. Of er kan een blik zijn van iemand in mm. het publiek... of iemand die mij dan met een soort... Ook met tranen in de ogen of met een blik van verstandhouding aankijken. Ik weet nooit precies wat het is. Maar het is wel een combinatie van het feit dat ik dan uh, helemaal in de voorstelling zit. En nog niet de professionaliteit van een echte actrice heb die dat dan gewoon kan oproepen. Nee, nee, nee. Want, met, uh, hoe, hoe, hoe ik daarna samenkom met het publiek. Uh, het was een zomerse avond in, in Den Haag op de parade. Ik had net die voorstelling gezien. Ik loop die tribune af. Er stond een hele grote, ronde, zwarte, inderdaad aangedane vrouw tegenover jou. Die pakte jou zo bij je schouders. En ja. Die schudde je een beetje door elkaar. Die had ja. ook dat water in haar ogen. Ja. Ik voelde mijn indringer. Oh, dat was helemaal niet zo. Nee, want ik, ik kende die mevrouw ook helemaal niet. Het oh, okay. was niet iemand die ik kende, maar die, die reactie heb ik dus wel vaker. En niet alleen van mensen uit Curaçao of uit Suriname... maar soms ook gewoon Nederlanders die mij ook helemaal aangedaan... Uh benaderen. Ja. Die mij komen vertellen dat ze het heel mooi vonden of dat ze erg geraakt waren. Je zei iets, iets, iets, iets wonderlijks tegen mij. Ik ben eigenlijk het gelukkigst... als ik jank. Ja. Wat bedoel je dan? Hè? Nou, dat betekent dat iets... mij heeft geraakt. En ik heb dat met... met, met uh, heel veel dingen. Ik, ik, uh, als iets mij raakt... dan uit ik dat... het, het best of het snelst... Uh, zo... Mm -hmm. Nou, dus is het niet zo dat ik elke dag maar loop te huilen? Nee, maar ik kan jou eigenlijk vanavond het allergelukkigst maken... in kunst. Als je of mij aan het huilen zorgt maakt. Dat jij, dat jij een potje blerrend <laughs> door het pand trekt... ...sujo de smet, nee, wordt, dit... loopt onder van het vocht. <laughs> nou, zich is dat niet mijn aard... ...maar ik ben wel iemand die als uh, geraakt wordt door, door wat dan ook... Uh, wel, dat het ...wel snel de, die tranen in mijn ja. ogen springen. Ja. En dat vind ik mooi, ik van. Dat was het ook, dat was het. en ik, ik verwacht ook veel van dit uur, ja. Ja, ja, Daar ligt de tegel. Uh, naast je zit wie? Ed Verhoef, mijn uh, favoriete gitarist. Doet iemand met zijn blote poten hier in de studio? Hij is door mij aangestoken. Hij in? werkt al zo lang met mij. Ik zing altijd op blote voeten. Je bent een dictator die eist iedereen. Nee hoor, ik Gaat zeg dit... het helemaal niks, maar dat gebeurt vanzelf. Ge -gebeurt. Waarom moet het op blote voeten? Voor mij, omdat ik uh, me dan uh, vrij voel en uh, omdat ik... Uh, meestal heel erg veel beweeg... en uh, helemaal geen zin heb in de remming van, van nou. schoenen of hakken of wat dan ook. Oké, okay. en uh, jij gaat zingen een, uh, een nummer dat uh, een bewerking is... van een nummer van Mercedes Sosa. Hè? Ja. Wat voor nummer? Het, het nummer is Gracias a la Vida. Mm -hmm. en het is een nummer wat ik uh, eigenlijk nooit heb willen zingen... terwijl ik het al heel lang ken en heel mooi vind. Uh, maar ik vond het te mooi om daar aan te komen. Maar... Uh, zij is uh, onlangs overleden en ik heb uh, een paar jaar geleden een, een, een theaterprogramma gedaan... met twee uh, grote vriendinnen van mij, Lilian Vieira en Julia Loco. En toen hadden wij met elkaar afgesproken dat we elk iets zouden doen wat we eng vonden... Tijdens mm -hmm. dat tournee. Ja, dat is moedig en dat is ook fijn. Iets doen wat ja. eng is. En je hebt, ja, want we hadden dan zeg maar 30 voorstellingen om het goed te krijgen. Zeg maar. <laughs> je had de tijd <laughs> ja. om, om het uit te werken, om te ja. zoeken. En, en, en nu het. zou het dus perfect moeten zijn? Het is niet perfect, maar het is, me, het is wel eigen. Het is wel, het past me wel. Ja. Het is, het is uh, voor mijn gevoel... Me meer een ode aan Mercedes Sosa dan dat ik Mercedes Sosa uh, uh, probeer na te doen. Want dat zou ik niet eens proberen. Nee, dus nee. ik had de tijd om, om dat jasje passend te maken. Je ja, schouders gaan Dat heeft zo. echt dan drie, drie, op en Daar ja, erbij drie maanden Daar moet je bij zijn luisteraars. Daar moet je bij zijn, dan wil je tegen aan mij. <laughs> dus ga maar gauw naar die ja. microfoon. Ga. Ik meld ondertussen dat de luisteraars via hashtag Radio Kunsthof kunnen twitteren. En www.radiokunstof.nl kunnen aanklikken. Ga dan even naar het gastenboek en dan stuurt u ons een mail. Daar gaan we met Isaline Kalister. ...naar Kunststof van de NTR eh, vrijwel dagelijks... ...over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media... ...uit Studio De Smet, met eh, op gitaar daarnet Ed Verhoef. Ja, ...dat moet wel een Noordling zijn, want die zat er als een soort... ...van ja, ingetogenheid zelf, weet je wel. <tog> Kalm, ja. Ja. Die man komt uit Drenthe of zo? Nee, hij komt uit Rotterdam. Ja, oké, nee, Dat maakte toch echt naast jou een buitengewoon verstilde indruk. Want jij, ja, wat zat jij te doen op dat, op dat Ach, krukje? Joh, weet ik veel dansen. Een, een soort van te dansen terwijl je zat. Ja. Laten we er even een beetje tv op de radio van maken. Je, je strekte je armen voor je uit en je greep met je vingers naar denkbeeldige... Ja, wat daaruit, vrouwen, mannen. mensen. ik lucht de ik het leven bij de lurven. het leven bij de lurven. En, daar gaat, het liedje gaat, dankt, dankt ook het leven. Ja, daar gaat het liedje Ja, uit. Ja, dan zie ik hier als derde berichtje op teletext van onderstaan. Zuidhoorn wil bouken Mollema brug. En terecht. Maar daar herken je dan ook weer in. <s> ja, tuurlijk. Want? Ik woon al nou 25 jaar in Groningen. Dus daar botst het Caribisch gebied... Het botst niet, ik ben van het mengen. Het is hè? versmolten. Het is versmolten, ja. Hoe ik, pik dat dan gewoon, dan? ik heb gewoon het geluk dat ik mag uh, pikken eruit, uh, wat het mooiste, het beste is van, van alles. En van jij allemaal. vindt het ook terecht dat, dat Zuid-Hoorn, dat in dat Groningen van jou ligt, die. Tuurlijk. Brug Bauke Mollema is van jou. Ook van mij. <lacht> Hij is uh, toch immers. <lacht> toch 60 geworden in ja, de toer. Ja, oké, nou, nou. oké. Okay, okay. ja, maar eh, tegelijkertijd ben jij. Op, op, op ja, Curaçao ben je een diva. Je bent minstens vandaar ook. Ja. ja. Toch echt een uh, grande dame daar? Overdrijf ik dan? Nou, nou het, is, het is. De mensen, iedereen kent mij daar en iedereen. Ja, ik voel me heel erg geliefd als ik daar ben. Nummer één hits. Uh, en je bent, ja, uh, nummer één Tumba hits. Toen ik koningin ben ik geweest. En uh, ik ben gewoon een nationale knuffeldier. En ik vind het heel erg leuk. Ja. Want uh, mensen zijn ontzettend lief voor mij als ik, als ik daar ben. Ze helpen me met het parkeren. Ik mag voordringen <laughs> bij de kassa. En uh, ja, mijn vader krijgt uh, gratis geitenvoer uh, bij gratis de fabriek. Gratis geitenvoer, wat wil je? Mee? Ja, dan heb <laughs> ja, of ben je ermee klaar. Ja. Dat dat, het, het is gewoon heel lief. Ik vind heel warm en heel leuk. Ik geniet daar ontzettend van. Ja, ja. Hey, en uh, tegelijkertijd zeg jij, uh, hoorde je net zingen, vond het prachtig. Ik ben bepaald niet de beste zangeres ter wereld. Natuurlijk niet. Wat, wat mankeert er dan? Hè? Nou, Daar maak ik je niet zo gek veel aan. Maar, maar uh, ik, ik moet het niet hebben van mijn grote technische kunnen. Ik moet het hebben van mijn, uh, de mogelijkheden die ik heb... Om, om toch op een bepaalde manier mensen te raken. En wat dat... zijn dan jouw mogelijkheden? Nou, uh, ik, ik heb uh, gelukkig dat talent gekregen. En ik heb dat uh, op tijd herkend. En, uh, maar wat ik, is het dan? Hoe zou je het benoemen? Het, het, het, het, ja, benoemen. Ik kan, ik kan iemand... Ik kan iemand raken. Ik kan iemand in hun hart zingen. Mm -hmm. En soms hoef ik ze niet. hoeven ze mij niet te verstaan. En dat moet ook wel, want anders zou ik nooit. Uh, in het Papiamentel kunnen blijven zingen. En, en doen wat ik doe. Je ja, dus, kan echt een pak zeepoeder zo bezingen. dat nee. iemand denkt. Ja, nee, nee, dat nou, wel, niet. nou bij mij wel, wel hoor. Wel iets wat, mij, iets wat bij mij past. Het is dus heel belangrijk dat het bij mij past. Dat het, dat het iets. Iets is waar ik wat mee kan. Er zijn ook liedjes waar ik gewoon niks mee kan. En dat als ik ze zing, dat ik heel hard mijn best doe. Ja. Maar dat het niks nou, doet. Dus het moet eerst die magie in jouzelf oproepen. Wil je ja. dat kunnen overdragen? Ja. Je kan, ja, niet, is... jij kan niet faken. Dan gaan we weer. Je bent geen actrice zoals je net al zei. Nee, ik, ik moet echt zoeken naar iets wat, wat in mij zelf inderdaad raakt. Waar ik echt iets mee heb. En ik heb natuurlijk in de loop der jaren leren herkennen wat dat voor nummers zijn. Ja. Want het is niet alleen maar... Talent en God gegeven en dat Het is soort dingen. ook geen soul. Je hebt geen zwarte soul nee, stem. Nee, dat heb ik helemaal niet. En dat was tot, tot jarenlang tot mijn grote frustratie, Hoe moet zo? ik zeggen. Waarom? Ja. Ik wilde natuurlijk ook klinken zoals Whitney Houston en zoals Aretha Franklin. Maar nou, ja, Whitney Houston heeft, had niet zo'n zo zo zo ronkende, donkere Aretha Franklin-achtige... Ja, maar het is wel zo, vooral aan het begin van mijn tijd aan het conservatorium... dat ik daar als een van de weinige zwarte vrouwen rondliep... en uh, dat mensen dat wel van mij verwachten. Hmm. Terwijl ik helemaal niks had met, uh, met uh, popmuziek. Ik was van de Latijns-Amerikaanse muziek, daar lag mijn hart en dat... dat... Je kon uh, een bolero aftikken en ik kon dat zingen. Maar op het conservatorium dacht iedereen van ze, ze weet helemaal niks. Laten we, laten we even nog verder teruggaan in de tijd. Even, even naar, naar Curaçao in Den Beginnen. Wat is een van je oudste herinneringen? Misschien wel je oudste? Uh, mijn oudste herinnering is uh, uh, iets heel. Het is eigenlijk een beetje vaag. Uh, het, het is de begrafenis van mijn moeder. Ik was drie. Moeder je moeder overleed, overleed toen je drie was? Overleden toen ik drie was. En Het enige wat ik me kan herinneren... zijn uh, uh, uh, uh, uh, kleuren. Uh, dat waren uh, uh, uh, de kleuren van de kaars... en van, van het versiersel van de kist. Het was een soort uh, roze... Paars, uh, ja, is een roze paarse kleur is een beetje dat, Ja Dat vindt de luisteraar ook heel interessant. Dat scherm, <laughs> inderdaad ja. roze paars achter, ja. achter ons. Ja. En een, een, een grijs koffertje dat we hebben gekregen. Want we hebben, daar uh, kwam ik daar later achter, we, we hebben poppen gekregen. Uh, mijn zus en ik om mee te spelen. Uh. En uh, ik herinner me die poppen niet, maar wel het, het, het, het grijze kleur. koffertje waar de kleertjes in zaten. En waar was dit? Het uh, was. In, in, in Graaf. Uh, ik weet niet. Uh, dat weet ik niet precies. Weet, weet, weet, weet ik weet nog... wel waar ze, waar ze begraven is, maar ik weet niet precies waar de ceremonie uh, zich heeft nee. plaatsgevonden. En weet je nog wat, wat, wat voor sfeergevoel je daarbij had als kind? Nee, ik kan me eigenlijk alleen maar de, de kleuren herinneren. En, en de. de, de, de dat en later, toen, toen, toen je wat ouder werd en to, tot je doordrong... dat jouw dat jou echte moeder dus op jonge leeftijd was... Nou, overleefd. toen heb ik, heb ik een beetje... Ja, men vertelde mij dat... Iemand zei ooit tegen mij van... Het leek wel alsof je het wist. Ik was een beetje vastgeplakt aan mijn moeder. Ik, ik, ik wilde niks... Zij kon niks doen zonder dat ik meeging. Alsof jij voorvoelde dat ze zou gaan. Dat, dat zei iemand. Maar God, ik, ik zie nu ja. aan mijn dochtertje. Die ook overal mee naartoe. Dus dat is ook een ja, toekomst gedrag. Op plan van, even te blijven mag van, ik ja, ja, van drie, van drie jaar. Hmm. Uh, maar ik had, ik had vorig jaar een, een raar jaar. Omdat m, m, mijn dochter is nu drie. Dezelfde leeftijd die ik had toen mijn moeder overleed. En ik, ik besefte... Maar heel erg sterk dat als ik nou zou overlijden, dat zij eigenlijk heel weinig zou, zou herinneren. Ja, omdat dat ze... is een wonderlijk besef. Ja, ja ik, heb, dat, ik vond het best wel. Uh, op het moment dat zij drie werd. vanaf dat moment. Heb, dat, dat maak ik hier allemaal heel bewust mee. Ja. Dat, dat, dat, wat om... is er daarna met jullie gezin gebeurd? Want je moeder overlijdt hem. ja, daar staat je vader dan met je Ja, jou, mijn zus. vader en we, had, we waren met z'n drieën. En mijn zus was. Uh, mijn zus was acht, ik was drie. En mijn broertje was net geboren, die was twee weken oud. Sf, en, uh, waaraan overleed je? je ze, mijn moeder kreeg een hersenbloeding. En dat jongetje was twee weken twee oud? Twee weken oud. En uh, um, toen heeft uh, de moeder van mijn moeder... die heeft ons allemaal in huis genomen. We zijn dus bij mijn oma ingetrokken... Um, die had een groot huis, dat kon makkelijk. En die heeft uh, vijf jaar lang voor ons gezorgd. Uh, mijn broertje, mijn jongste broertje die mocht langer in, uh, in het kraamkliniek blijven... waar de zusters zich met z'n allen over hem hebben ontfermd. Dat gaat vaak fout, zo'n gezin, in dit geval. Het had, heel vaak, het had erg fout kunnen gaan. Nou, ik besef me dat elke dag. Hè. Ik denk daar heel vaak over na... Dat, dat de alle, alle ingrediënten voor een heel triest verhaal waren er. Maar Waar, toch... Waardoor gingen er wel, goed? Omdat mijn oma, denk ik, uh, er voor ons was. Omdat mijn vader uh, doorging. Uh, en, en er ook voor ons was. En hij na vijf jaar een ontzettend lieve vrouw ontmoette. Uh, die wij tante Trees noemden... En, uh, je, je, je knippert met je ogen. Tante Therese tante is natuurlijk Therese. ook een geweldige ja. naam. Ja, nou, ik weet dat de mensen vinden dat grappig vinden, maar dat was onze tante Therese. Ja. En, uh, en zij heeft gewoon... Zij is dat hele project aangegaan. Dat project gezin. Dat project gezin. Ja. Laten, laten, laten we eens kijken hoe toen de muziek hè, daar in die... Uh, in die sfeer naar binnen kwamen. We hebben een heel klein flartje. Dat dateert volgens mij uit 1979. Van de jonge Isadine. <laughs> toe, Kijk of je dit herkent. MUZIEK ja. Je zegt Edison niveau. <laughs> ah, volgens maar... mij was het nog wel eerder dan 79. Volgens mij was ik nog. Ik was, ik was dus volgens mij zeven of zo. Ik was nog... Wat voor koor is dit? Dat was de Perlitas, de kleine pareltjes. <laughs> ja. Daar zat ik bij, uh, en het was uh, een, een koor geleid door Rudy Platen. En kent hem die platen. Niet. Nou, op Curaçao kent iedereen hem. En dat wist ik toen niet, maar dat was een van de grote componisten van Curaçao. En die had als uh, leuk project voor zijn kleinkinderen en kinderen. Of uh, toen kinderen. Um, heeft, is hij een kortje begonnen en ja. dat werd steeds groter en groter. Wat, wat, wat betekende muziek eigenlijk voor jou? Nou, dat was, waren voor mij fantastische zondag, zondagmiddagen. Uh, bij hem om zijn vleugel, zo op zo'n zo porch. Een um, veranda. Een veranda, ja. En wij deden allemaal. We maakten LP's en we maakten elk jaar een kerstshow. En er was dan, dit was een, <laughs> van de kerstshow. En dat ging over allerlei landen. In de, we waren ja. allemaal in klededrag ver, verkleed. Dit was mijn Mexicaanse. een van de Mexicaanse evergreens. En dat speelde zich dan allemaal af op Curaçao. Ja. Hoe zou jij nou in jouw eigen woorden dat eiland kenschetsen? Ehm. Um, Warm, levenslustig, humoristisch, een beetje gek. Wat uh, bedoel je dan mee, een beetje gek? Nou, het, er gebeuren soms wel hele grappige dingen. <laughs> wat is het eerste wat je te binnen schiet? Wel grappige dingen. Ja ik, kan me nog, ja, ik kan me nog heel goed herinneren. Alles was een, een feest. Er was op een gegeven moment voor het eerst op Curaçao een vliegtuigkaping. Oh ja, daar wordt toch al gelijk een feest natuurlijk. De gitarist begrijpt hier ook ja, even helemaal niks uitleggen. meer van. Ja. Het was dus... Uh, dat, dat het vliegtuig stond dan op het vliegveld ze daar... en dat was gekaapt. En die, die, ja. die, die, die man was, was, hij kwam uit Haiti. Hilerta, Dominique, ik weet het gewoon nog... En er was gewoon zo'n uitkijkpost daar echt op een berg boven... waar je heel goed dat in de gaten kon houden. Mm. En het was daar net alsof er een soort van... Een Feestje was mensen dus dat met een dat die met biertje even te kijken hoe het daar beneden... Ja, en die, en die, en die paf, kreeg een bijnaam. En dan was dan een radio aan natuurlijk om het allemaal bij te houden. Gezellig. Ja, was, steek er nog eentje op. Ja. ja, daarom kan ik het me heel goed maar, herinneren. het ja, is natuurlijk toch wonderlijk, want het, het zal jou niet uh, ontgaan. Zeker de laatste dagen weer niet. Uh, met het nieuws over ja. Curaçao. Dat, dat hier dat hele beeld bestaat van raciale verhoudingen zijn. Maar sowieso zo, zo, criminaliteit, corruptie. Ja, schetst een compleet ander Curaçao. Dat het is allebei Curaçao. Het is allebei Curaçao. En hoe, hoe, hoe, hoe beleef jij dan zo'n bericht van twee <tie> dagen geleden in de NRC? Hè, dat uit onderzoek van justitie daar is gebleken... dat enkele curaçao politici, ik citeer nu dat bericht... en hun ja. omgeving op de hoogte waren van het plan... om uh, de linkse populistische politicus Wiels te vermoorden. Dat zou... Al bekend zijn geweest in politieke kringen. Oh, dat wist ik niet. Dat heb ik. Dat wordt bevestigd door sommige betrokkenen bij het onderzoek in NRC Handelspad, brief van Toetsen. Dat ze wisten van het plan. Ja. Hoe verlees je zoiets? Dat vind ik wel een raar bericht. Daar schrik ik wel van. En zeg je dan van, dat is ook of zeg je dat? Dat verwondert me toch? Nou, dat verwondert mij, maar kijk, Curissauftje is natuurlijk. Alle land, Nederland, alle landen die ik ken... zijn de afgelopen jaren enorm veranderd. Dus er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ook op politiek gebied, op sociaal gebied. Um, ik, dat je dat allemaal bijna niet meer kan bijhouden. Nee. Dus het is, het, is, het is heel anders dan de Curaçao waar, waar ik... Mixed feelings, oh, zou ja. maar zeggen. Nou, ja. ga je een, een, een lied zingen, Mi <coughs> Gaat ja. dat per ongeluk over? Curaçao, ja. Mijn land. Ik zou zeggen... Uh, daar is de microfoon. Um, er komt straks wat nieuws uit Engeland over de Baby... van collega Arjen van der Horst, vanuit Londen. gaan we wel even kijken hoe dat samenvalt met, uh, met jouw lied. Start maar gewoon, zou ik zeggen. Okay. We zien uh, als vanzelf hoe dat loopt. Op, gita op gitaar opnieuw Ed Verhoef en Isaline Kalister zingt. Live in Kunststof. Um lugar quito, een lokaaltje,je com Kom koi maleza Ja, er gaan dagen voorbij dat mijn papiomento niet helemaal top is. Dus graag uh, even aan uh, Isaline Calister. Wat was nou de strekking van dit liedje? Noemt? De strekking is... Uh... Ik wil graag een liefdesverklaring schrijven voor het eiland waar ik geboren ben. En ik zing over de goede en de slechte dingen. Dus ik zing ook over de, over de armoede en de criminaliteit. En over de plekken waar mensen handen er een potje van hebben gemaakt. Door alles neer te pleuren. Ja. Maar ook over de elegante, mooie, aardige, warme mensen. En, uh, een realistisch lied dus. Dat wilde ik wel heel graag. Dat het, dat het ging over beide kanten. Want dat maakt het eiland ook zo interessant, vind ik. En, en ik vind het spectaculair. Ja. Je bent uh, uh, 18 als jij op een dag wordt teruggevonden in Groningen. Want je verlaat dat Curaçao. En je vraagt ja. daar uh, op een gegeven moment uh, na een uh, beroepskeuzetest te hebben gedaan. en uh, te hebben gemerkt dat je voor de kunst geschikt bent. een beurs aan. Dat mislukt. En dan vertrek je richting Nederland. En dan ga je, en dat ligt natuurlijk helemaal in de logica der dingen: bedrijfskunde studeren. Ja. Nou, ik dacht. Uh, de, daar zaten zoveel verschillende aparte vakken in. Dus je had rechten, je had psychologie, je had wiskunde. Dus ik denk, als dit het niet is. Misschien heb ik dan een bepaalde affiniteit voor één van die vakken. Dan kan ik dat gaan doen. Je altijd wel toch. wat mee, dan ga je bij een glas zetten Nee, dan, dan kan ik. Zo. Als de psychologie me heel erg ligt, dan kan ik misschien de psychologie gaan studeren. Dus ja. dat was een soort. Uh, maar uiteindelijk toch muziek geworden via het conservatorium. Ja, maar ook wel bedrijfskunde afgemaakt, omdat ik dat toch eigenlijk best wel een leuke studie vond. Uh, op het eind besloten eigenlijk in een impuls om uh, toelating te doen bij het conservatorium. Ja, ja. En, en, en zoveel jaar later zit je hier dan, uh, met als aanleiding een, een muziektheatervoorstelling. Geen ja. liefde zonder vrijheid. Uh -huh. Ik heb hem zoals gezegd gezien op... Uh, op de parade in Den Haag. Niet toevallig natuurlijk in het herdenkingsjaar... 150 jaar geleden, afschaffing uh, slavernij. Als je uh, de, de, de aanzet tot dat verhaal... de eerste ontwikkelingen in dat verhaal even zou moeten uh, samenvatten... hoe zou je dat dan doen? Het schetst uh, uh, het leven op plantage Knip En uh, waar, waar twee uh, slaven elkaar... Uh, eigenlijk in eerste instantie lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en waarna er zich een liefdesverhaal ontwikkelt. Laten ja. nou, we zeggen even... Benoemen. Er is die Moza Nena, het mooiste uh -huh. slavenmeisje van de Nederlandse plantage. Ja. Ze is de lieveling, een minnares van de plantagebaas, van de Sjom. Ja. En dan komt er die nieuwe slaaf, Bucci -feel. Wat ja. voor man is dat? Die en dat is een, een man die heel uh, streng is voor, voor zichzelf. Of in ieder geval, hij is heel trots en heel, uh, hij wil zijn hoofd niet buigen. En het maakt hem niet uit wat ze daar doen om hem zover te krijgen. Hij doet het gewoon ja, niet. De zweep maakt niet uit, hij ja. houdt stand. Ja. Hij, vond... hij buigt zijn hoofd niet, hij groet. Niet uh, zoals alle slaven dat doen met een, een gebogen hoofd. Ja, en hij niet. vindt dat jij, want jij speelt Mosa Nena, uh, reert ja. ja. Waarom? Omdat, hij, omdat ik met de song naar bed ga. En uh, ik heb daar mijn motieven voor. Maar hij vind dat, uh, dat dat allemaal niet, niet moet. Dat... wat zijn jouw motieven? Mijn Waarom motieven denk je nou dat... zo slecht? Is dat niet om met die zon nee, te gaan? Nee, omdat ik dan denk dat hij... Uh, dat, uh, ik, ik merk dat de daardoor de zon veel aardiger is voor de slaven. Dus de, de, de status quo is vrij vreedzaam. Er is ruimte voor feest voor die slaven. Ze worden niet zo hard Dus uh, jij bent geslagen. eigenlijk dus zichzelf prostitu prostituerende burgemeester in oorlogstijd. Ja, maar zo zie ik dat zelf niet. Hè. Ik, ik vind dat ik, het hele, dat ik het goede doe. Want ik zie dat iedereen daar baat bij heeft. De song ja. is blij, de slaven zijn redelijk uh, tevreden... omdat ze best wel een goed leven hebben. Dus de in status eerste instantie quo is, uh, ja, is oké. Okay. Okay. Maar dan is er dus in eerste instantie een enorme strijd... tussen uh, dat slavenmeisje Moza Nena en die Bouchifil, ja. die nieuwe krachtige slaaf. En dan... Ja, dan, dan, dan gaat ze toch langzaamaan valsen uh, voor hem. Vooral omdat hij... Uh, ja, ze heeft toch bewondering voor zijn standvastigheid. Ze vindt... Ja, ze gaat toch een beetje begrijpen... waarom, waarom dat wel een, een, een mooie, mooie manier van door het leven gaan is. Ja, hoe kwam jij op het idee om dit verhaal uit te werken? Nou, dit verhaal is bijna een deel van mijn leven. Ik heb uh, de reden waarom ik... Een van de redenen waarom ik in het toe ben gaan zingen altijd is... is, is uh, omdat ik op jonge leeftijd heb ik dit verhaal gezongen gehoord. Is dat, is dat, dat van Seth Wright? Van Seth Wright, ja. Die, die heeft gewoon een, een liedje gemaakt van zeven minuten lang. Ja, gaan we doen? Ja, zeven minuten lang. waarin hij gewoon begint en hij zingt in een soort herhaling dit hele verhaal. En, en dat, dat was... horen we nu. Dat is eigenlijk zo'n beetje dit sfeertje. Ja, dit sfeertje. En het gaat maar door. Dus je moet echt naar de, naar de, naar de tekst luisteren. En zo ben jij geïnspireerd, Gaat. Even meegenieten. MUZIEK ja. En waarom dacht jij, oh, ja, dit ja, verhaal had ik al zo lang kennen? Toen kende ik het verhaal eerst. dus nog niet, hè. Maar toen ik dit hoorde, dacht ik... Hé, hey, er gaat een verhaal over mij, over, over Kenepa, over, over, over de slaventijd. En over. En dat was voor het eerst dat ik... Want je, we, we hebben op Curaçao, het is een klein eiland... dus er is heel veel muziek van buitenaf. Um, maar het ging nu ineens... Voor mij is het de eerste herinnering van een nummer dat over mij ging. De eigen cultuurgoed ja. eigenlijk, ja. En uh, toen kwam ik erachter dat het een gedicht was van Pierre Laufer... dat hij zonder een woord te veranderen op muziek heeft gezet. Hij heeft gewoon het hele gezicht, gedicht zingt hij. Ja, dat is een klassieker in de Kürtse cultuur, ja. cultuur. Ja, en als je terugkijkt, er, dat heeft heel veel mensen geïnspireerd. Er zijn filmpjes daarover gemaakt, uh, er zijn uh, toneelstukken daarover gemaakt... Uh, danschoreografieën er zijn erover gemaakt... En ik wilde daar ook iets mee doen. Dus toen heb ik in 2006 een liedje geschreven. Als een soort antwoord op dit nummer. Want hier wilde ik niet aankomen. Maar ik wilde wel een soort een liedje schrijven. Vanuit de optiek van Mozanena. Ja, ja. En dat werd Lamento, die Mozanena. Dat was in 2006 al. En toen... Ja, 2013 naderde. Toen dacht ik, ja, dat kan niet zo zijn dat ik die dit al zo lang bij me draag... daar niks mee ga doen in dit zo zo belangrijke jaar. Ja. Ja, misschien wel mooi om dat nummer Nena, dat in de voorstelling ja. zit, even te laten horen. Ja. Even mee op die muziek. Mm -hmm. dat, dat kennen wij. Ja. Dat ja. is Bizet. Ja, dat is Carmen, ja. En ik dacht, als ik dat nou bij elkaar doe... dan doe ik twee, een paar dingen tegelijk... Uh, je laat een soort samensmelting horen tussen, tussen de klassieke muziek en de Afrikaanse tamboe. Dat is uh, de meest Afrikaanse van onze muziek. Dat komt dan bij elkaar, want dat is dus echt gebeurd in die tijd. Ja. De slavernij heeft deze samensmelting bij, bij elkaar gebracht. Onze cultuur, onze muziek klinkt zo omdat het in aanraking is gekomen met de Europese muziek. Ja. Ja. Uh, dus dat wilde ik illustreren. Maar ik vond het ook mooi. Kijk, als je Carmen hoort, dan weet je wat voor vrouw dat is. Dus dan hoeft het ook niet helemaal in het Nederlands. Dan kan ik een soort uh, mengsel maken van papier mensen in het Nederlands. Want mensen snappen mm -hmm. toch al mm -hmm. ja, ja. waar dat liedje op. Het gaat. is wel een waagstuk dat jij in het Nederlands zingt. Ja. Want uh, je hebt altijd gezegd bij mij weten... ik word onzeker als ik niet in mijn eigen aanstekers taal zing. Ja. Van waar dan toch deze poging? Om, nou, omdat ik vind dat als je muziektheater theater maakt uh, zoals ik dat nu wil doen, dat, dat, dan mensen moeten het, het verhaal kunnen volgen. Kunnen volgen. Ja. En ik in het begin, wanneer, het nog, uh, wanneer het de vrolijkheid en de lichtheid er is, dan speel ik met de twee talen. Maar naarmate het verhaal zich voordoet, dan vind ik het steeds belangrijker worden dat iedereen alles verstaat. Ja. Uh, en, en, en toen dacht ik, nou, dan moet ik er ook aan. En, en hoe mijn, eng was dat? Ik vind het best eng, omdat het... Kijk, Papiomento is mijn eerste taal. Dat, dat kan ik. Dat, dat, dat, dat, dat kan ik. Ja, mooie teksten. ik. Ja, ik kan daar mooie teksten. Ja. Ik kan, kan dingen zingen. Ik kan liedjes maken waar, waar wat ergens over gaat. Maar in het Nederlands... Ik, ik spreek helemaal niet slecht Nederlands, maar... Ik, ja, nou, je spreekt toch... ook een wolksoortje met Gronings ik ja, in het Nederlands. Ik weet maar toch toch dat is toch niet mijn eerste taal. Dus ik werd dat ik moest toch veel vaker checken bij, bij mensen toch van ja, is dat wel kan je dat wel zo zeggen en uh, ik, ik ben dan toch wat onzekerder omdat vooral, omdat iedereen alles kan verstaan. Ja, ja, nou ja, je, je wil heel veel doen in deze voorstelling. Het lukt eigenlijk ook allemaal. Bijvoorbeeld uh, Caribische klanken naast modern uh, klassieke klanken zitten. Ja. Want uh, die percussionist die is natuurlijk ontzettend Latijns-Amerikaans. Maar ja. dan zit er zit daar ook een kwartet. Ja, een strijkwartet. Nou, ja, in ja. eigen woorden. Maar, maar dat is... Uh, dat is eigenlijk de Curaçaose muziek. Kijk, de Curaçaose traditionele muziek, dat zijn Curaçaose walsen, Curaçaose... Je hebt twee delen. Je hebt dat semi-klassieke deel, dus wals, de Curaçaose walsen, de Curaçaose mazurka. Ja. Dat, die komen allemaal uit, uit Europa, de, de aanzet. Dus dat is allemaal uh, uh, Europese klassieke muziek wat... Overgewaaid is. daar overgewaaid is en veranderd is. Het heeft een ander hupje, het heeft een ander accentje gekregen. Eén grote meltingpot. Het is een één grote meltingpot. Er zijn ook delen van de Curaçaose muziek... die heel tra traditioneel uh, Afrikaans zijn gebleven. En ik heb nu bijvoorbeeld bij dit liedje over Mosanina die twee bij elkaar gebracht. En ik vind het feit dat het zo goed werkt, dat, dat, is, omdat, dat, dat is de cultuur. Als ja. je naar Curaçao gaat, dat zie je ook in de architectuur. Dat zie je heel veel Nederlands. En weet je, dit hoor je in onze taal, zitten eigenlijk best veel Nederlandse woorden... maar die je soms niet eens herkent. Onze straatnamen, dus dat is gewoon zo bij elkaar. Inhoudelijk viel mij op, op die tribune in Den Haag mensen met enige verbazing... Uh, dat verhaal aan elkaar ho hoorden doorvertellen. Goh, zei, nou, dat is nogal wat geweest hè, daar. Dat schijnt best wel wat geweest te zijn. Alsof zij voor het eerst van hun leven tot zich lieten doordringen. Ja. wat dat verhaal is geweest, onze betrokkenheid daarbij ja. is geweest enzovoort. Ben jij je dat bewust dat het, dat voor heel veel mensen gewoon een wonderlijk genoeg nieuw verhaal is? Ja. Ik ben me daar wel van bewust. En ik denk dat dat een mooie manier is om dat naar de mensen te brengen. Want het is niet een geschiedenisles. Het is gewoon een mooi liefdesverhaar waar iedereen iets in kan, uh, kan Ik dacht vinden. eerlijk gezegd ook, jongens, lezen is een krant. Ja, maar goed. Het uh, ja, dat dat begint bij de, bij, op school. Dat wordt bijna, het is voor heel weinig over onderwezen. Nou, de dat ja, dat geschiedenis je... is sowieso min of meer afgeschaft. Hè? Ja, maar dan kun, kun je op zich de mensen niet eens zo, zo kwalijk nemen. Dat, dat moet je... Dat moet in het onderwijs gebeuren dit soort dingen. Dat, dat, er zijn mensen die gewoon helemaal niks weten van de eilanden. We, we, dit koninkrijk bestaat al 200 jaar. We gaan dat dit jaar vieren. En mensen weten gewoon zo weinig soms... van, van, van uh, de, de Caribische delen van het koninkrijk... En ja, je kan, het, je kan het ook op deze manier proberen te verspreiden. Zoals maar ik dat het, uh, het, het, het probeer. Het veronderlijke effect dus, is dus dat, ja, dat mensen denken... nou, ik had een strijf, best een leuk verhaal verzonnen eigenlijk. Geinig. Uh, <laughs> ja, maar, dat... maar het is natuurlijk eigenlijk ook gewoon geschiedenisles. Ja. Eigenlijk wel, maar mooi verpakt. En dat nee. vind ik wel leuk. Ik denk dat dat uh, beter werkt dan een echte geschiedenisles. Ja. Ja, die keuze van die, van die Nena om met, ja. die, met die John, die plantagebaas... het bed in te duiken en dergelijke. Uh, als jij zo'n slavin zou zijn geweest, hoe ver gaat jouw identificatie? Ja, weet ik niet. Ik, ik denk dat ik wel uh, zal proberen om uh, um, het zo goed mogelijk te hebben... Weet ik niet. Jij zou, jij ik zou... weet niet hoe ver. Ik. ik heb geen idee. Ik ben niet anders opgevoed dan dat ik alles kan doen wat ik wil. En ja. dat ik, uh... Maar je had een prima huisslavin geweest, uh, mogelijkerwijs. Nou, ik ben niet zo heel goed in het huishouden, moet ik zeggen. Maar, uh... Gewoon slavien dan. <laughs> maar als, als, als de huisslavinnen het beter zouden hebben dan de veldslavinnen, wat zo was, dat zo was. Dan zou ik wel, laat mijn best doen om toch maar even die was goed te doen, denk ik. Ja, want zo lacht het. bedoel, ja. de veldslavinnen, die ja. deden het harde werk ja. onder de brullende zon. Ja. En, en, en de, de huishoudmeisje. Ja. Ik had wel, koffie. maar heel hard mijn best gedaan om daarin te worden. Ja, denk ik wel? <laughs> Opportunisten Ja, pure Zouden ze dan? Ja, dat denk ik. Ik weet het niet zeker. Maar dan ben je een overlever. Hè? Ja, dat ben ik wel. Ja, is dat zo? Ja, dat denk ik. Maar wel. wanneer heb je dat gemerkt in je leven? Van nou, mij krijgen ze niet kapot. Mij krijgen ze oh, niet Oh joh, mijn, alles wat ik wil gaat uh, <laughs> met. Uh, trekken en, en, en het gaat nooit echt in één keer rechter naartoe. Dat is, misschien heeft dat wel te maken met de keuzes die ik maak in mijn leven. Maar ja. ik moet altijd vechten om dingen voor elkaar te krijgen. En ik, ik weet niet anders. En toch ben ik daar heel sterk van geworden. Ja, en, en ik vind dat op, vechten leuk. Op het conservatorium, is, is mij verteld, heb je best een paar, een paar klappen gekregen. Ja. In wat voor verband? Nou ja, goed, ik had natuurlijk helemaal geen. Kijk, de meeste mensen die naar het conservatorium gaan, die weten al lang dat ze dat gaan doen. Die hebben een soort van een vooropleiding. Ik bedacht gewoon op een woensdagmiddag dat ik uh, misschien wel conservatorium wilde gaan doen. Ik wist helemaal niks. Uh, Dan kom je er even binnenvallen? Ja, en ineens gaat het heel erg over jezelf. Over je stem, over je, over je keuzes, over je talent. Je kan niet je niet verschuilen achter van... ja, pff, ik heb niet geleerd. En dat is wel heel hard voor je ego. Vooral, Ik was al wat ouder, ik was al 23... Mm -hmm. voor, voor het conservatorium was dat echt, eigenlijk wel al wat ouder. En dan word je dus te kijk gezet tegenover ja, ik vond anderen die dat vijf heel jaar jonger raad. zijn dan jij. Ja. Ja, ja. Ik hoopte op fame, maar ik kreeg gewoon echt... Dat was gewoon echt een opleiding waar ze best wel hard tegen me waren. Ja. <laughs> nou ben jij zelf ook wel weer hard geworden. Mark Bischoff, de pianist en de arrangeur hè? Ja. van jou. Ja. Die, uh, die zegt, nou, het is geweldig werken met die vrouw. Soms is het ook wel even uh, incasseren. Ja. Uh, uh, <kliek> zij is intiemer gaan zingen in de loopjaren. En dan zegt zij, uh, minder, minder, minder. Minder spelen. Ja. Gekmakend, zegt hij soms. Want wat bedoelt die vrouw dan met minder? Ja, ja. Wat bedoelt ze dan met minder? Um, ja, soms, uh, soms uh, wil ik dat het gevoel dan spreekt. Dat het gevoel... Uh, de, minder noten. De, ja, minder noten. Minder, minder, minder jazz misschien. Minder virtuoos. Minder... Uh, ja, laat de muziek dan zijn werk doen. Ik vind dat soms zo mooi als we dan stiltes vallen. Ja. In, maar ja, die in jongens, muziek, die stil, jongens willen noten maken. muziek maken. Namelijk. Ja. En dat... dat, dat vergeten heel veel mensen, ook zangers en zangeressen... die we ook vaak alles nou, voorzien. We praten zo nog even door over die Mark Bischoff... en hoe het is om met jou te werken... met deze feminine Latijns-Amerikaanse dictatoress eigenlijk. Want daar <laughs> ah, komt het op neer. We gaan eerst even naar de Britse Billy the Kid... van Koninklijke Bloeden in Londen. Arjan van der Horst. Goedenavond. Uh, ja, je proefde al dat hier iets uh, gebeuren stond. De politie op straat nam toe. meer toestrouwers zijn toegestroomd. En zojuist is het ook officieel bekendgemaakt. Uh, het Koninklijk Paleis heeft bevestigd dat Kate en William met de baby, de jongste telg uh, zodra naar buiten komen. Ze zullen dan de nieuwe baby aan de wereldpers laten zien. Daarna zullen ze ook even wat vragen beantwoorden. Wellicht horen we dan ook voor het eerst de naam, maar dat is geen garantie. Want het kan misschien nog wel dagen of zelfs weken duren voordat die naam echt bekend gaat worden. Oké, okay, hartelijk bedankt vanuit Londen, zoals gezegd, Arjan van der Horst. We gaan terug naar uh, Iseline Carister, onze gast vanavond in Kunsthof. Ja, die Mark Bischoff die met jou speelt, ja. de pianiste, die zegt... ja, um, ze spreekt ook gewoon nooit in muziektermen. Nee. Ze, ze gebruikt beelden. Ja. Mark, kan je even water spelen? Ja, dat heb ik echt gezegd. Ja. ja, ik probeer dan wat en dan zegt zij... nee, dat is niet water, probeer anders. Ja, maar hoe moet je nou een muziektermen dat ja, weet, schrijven? Ja, Jij bent de muzika. En ze kan ja. ook heel kwaad worden als zij het gevoel heeft dat wij ons best niet doen... of we er helemaal ja. niet ja. in slagen dat gevoel te vangen waar zij naar op zoek is. Dat is ronduit intimiderend. Ja... Heerlijk, toch? Nou, dat weet ik, ik denk niet dat nou, je Mark we kennen, Bishop weet natuurlijk. Ja, nee, maar we, we kennen elkaar heel goed. En het is hij, wat hij zegt is echt gewoon waar. Dan zit Want wat is er heerlijk aan in. dan? Nou, kijk, uh, ik probeer dat soms in mijn... Uh, die ideeën komen dan heel snel in mijn hoofd. En dan ben ik dan gewoon bang dat dat allemaal weg is. Dus nou, dan, dan geniet, probeer geniet ik... jij ook niet stiekem een klein beetje ook van die macht? Uh, oh, dat denk ik niet eens dus zo het, over na. Het is natuurlijk ook fijn, toch, om te kunnen zeggen... jongens doe dit, doe dat, luister nou. Nou, ik vind het ook wel lekker als ze, als ze er tegenin gaan. Of als ze zeggen, nou, sorry hoor, maar nou overzijf je echt. Dat vind ja. ik ook wel lekker. Dat vind, daar hebben we een Er, echt er relatie moet vuur zijn. Maar daar terug... zo zijn ze niet. Er... Dus zij gaan niet, ze gaan, zij gaan tegen me in als, als ik te ver Jij ga. Jij wil dat vind gewoon, ik er moet of worden gehuild of ruzie, er moet contact zijn. Er moet, maar geen ruzie. Nee, maar er nou, moet wel echt knetteren contact. moet het. Ik wil graag, nu, kijk, deze mensen, daar ben ik zo vaak mee. Dus ik speel en die heel veel van mijn tijd met mijn band. Ja, ja. Dus ik wil van ze houden, en ik wil dat zij van mij houden. En de enige manier waarop je echt van, iemand, van elkaar gaat houden... Het is als mooie Ook een beetje... Het, het hele mooie dingen. Toen nog even Vredenis. iets van de zee, ja. Even, ja, ja even een stukje negen. van de zee. Van uh, Iserine uit de voorstelling Geen liefde zonder vrijheid. Hè, over die verhouding tussen de slavin, die afhankelijk de minnares is van de Sean, de plantagebaas, mm -hmm. en die Ville, die krachtige slaaf. Hè. Um, er is nog een, een, een nieuw leven mm -hmm. dat eruit voortdoet. We gaan dat geheim niet uh, weergeven. Nee. Uh, dan moeten uh, de <kwijnt> mensen maar naar die voorstelling toe. Uh, Zit er herkenning in, voor jou, in dat, in dat eind? Is er iets? Nou, we wilden graag... Kijk, als je, als je zo'n script maakt van een, van een, een, een gedicht... Wat, wat eigenlijk vrij kort is... dan, dan heb je de vrijheid om, om dingen te verzinnen natuurlijk. En dingen uit te breiden. Want het is een voorstelling van, van ja. 40 minuten. En dat was dus heel mooi om daar ook dingen... We wilden graag met hoop... Ja, want die plantagebaas die drijft die twee uit elkaar. Hè? Ja. Die zet Nena op de boot ja. en uh, maar toch wil je veel mensen... blijft achter. Ja, maar je wil toch dat het, dat het. Ik wil niet gewoon een heel groot drama ding maken. Dus dat, dat, dat vond ik mooi om. om uh, Jeff, die, die, die zei van nou, het moet een beetje ook met, met, met uh, hoop eindigen. En we gaan, ja, ik we heb gaan dat natuurlijk... niet prijsgeven dus. Nee, nee, maar ik heb natuurlijk ook een, een, een meisje van drie. En ja, ik weet niet. Dat komt allemaal een beetje... Ja, en dat meisje van drie heeft ook een fantastische, fantastische woordingsgeschiedenis. De Edison-nacht. Ja. Ja, ja, ja. Jij ging toch een Edison krijgen? Ik ging een Edison en krijgen. En ik ging dus alvast... Ik had gerepeteerd met, uh, met het Metropoleorkest. En ik ging alvast maar naar Eindhoven... Want uh, ik had geen zin in stress, want het was mijn laatste nee. optreden voor de bevalling. Ja. Ik kwam zo nog vier Even weken. Even Edisonnetje ophalen, that's ja. all. Ja. Hey? Ja. En toen? En toen, uh, toen uh, werd ze geboren. Toen kon ik mijn Edison helemaal niet ophalen. En toen hebben ze dat er bij mij gebracht in het ziekenhuis. De volgende ochtend lag jij daar met je, met je dochter in je armen. En toen kwamen ze de Edison langsbrengen. Ja. Ja, dus ja, dan, dan moeten dingen hoopvol eindigen, toch? Ja, toch. Ja, dus dat vind je... ik ook. Komt er nog een tweede? Ik hoop het. Wordt aan gewerkt, hè, geloof ik? <laughs> ja. ja, toch? Ik krijg ja? ruzie. Ja? Ja, dat wordt, ja, dat heb keer begrepen. Dat is hard aan gewerkt, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja maar, je ja. wilt er nog een tweede? Ja, ik wil heel graag nog een tweede. Ja. Ja, ja. En, en, en als het niet, uh, dan niet? Of, dan niet? Ja, dan niet. Heb je vrede mee? Dan heb ik het vrede ja, maar mee. ik vind het zo leuk dat jij dat soort dingen gewoon zo. Ja, ik op. had niet gedacht dat dat zo erg was, maar ik geloof dat het niet. Het uh, wordt niet dat... op prijs gesteld, die openheid. Het <laughs> nee. is toch, ja, Latijns-Amerikaans, let it go, let it flow, dat, dat zich freekt? Ja. Ik denk het. Nou, maar je hebt gelukkig vanavond, vanavond ben je heel zwijgzaam. Je niks gezegd eigenlijk. Ik heb... Uh, de, ja, je komt naar een, een ja. praatprogramma ja. of niet? Oké, ah, oké. Okay. Okay. Tegel, tegel. Wat tegel. komt er tegen? Ja. Op mijn tegel ga ik zetten. Kanta helele. Natuurlijk. En dat, dat betekent... En dat betekent zing helele. En dat, wat ik bedoel daarmee is dat er die kleine geluksmomentjes... die we elke dag onverwachts tegenkomen, hoe klein dan ook... Die moet je vieren, anders vergeet je ze. En ja, dat helelee, dat is een soort ik van Ik doe altijd helelee, als er iets leuks gebeurt, ja. een mooie partij. Nou, daar moet ik mijn chef of... mee geven. Dat die ja. die kotteren, die moet meer af en toe... Dus van, hoe, dan ga je moet een stuk even minder nog voor, van. voor hem, hoe moet je dat doen? Helelee! Oh, ja, ja, nee, dat we dat nou even op de redactie gaan oefenen. Dat, even, dat is ook. heel leuk, hoor. En aan, in, ja. in bed, s'avonds... In bed je... ook, ja. Ik er hartstikke blij mee zijn. Ja, ja, dus Moet je spreken. bedenken ja, heel hoeveel hele lins je hebt Na ah. twee dingen in de serie Leven na de sport. Alice de Bruin die praat dan met voormalig profvoetballer André Stuit. En hij is nu, geloof het of niet, luchtverkeersleider op Schiphol. En wij zijn er morgen weer. Kunststof. luistert. Dag. Dank, mevrouw Kalister. Dit was aflevering 2671.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 Nog één bocht naar rechts, mannen. En dan zijn jullie door. Op de chance in die zee. Is het Kittel die etappe winnen of is het toch nog Kevin? Is het kitteldier? Warmte, zegt die meneer. Ja, is het warm dan? Dat is het nieuws van vandaag. Het is erg warm. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen